Manny met het NOS Journaal. Bij een explosie in een kolenmijn in Turkije zijn zeker 22 doden gevallen... ...meldt de minister van Volksgezondheid. Minstens 17 mijnwerkers raakten gewond en er zitten ook nog mensen vast onder de grond. Hoeveel precies is niet duidelijk. De explosie was in een staatsmijn in Amasra, in het noorden van het land. De ontploffing is vermoedelijk veroorzaakt door brandbare gassen. Reddingsteams zijn naar de ramplek gestuurd en ook premier Erdogan gaat er naartoe. Bij een vleeskuikenbedrijf in Bleia in Friesland is voor de tweede keer dit jaar vogelgriep ontdekt. 80.000 vleeskuikers worden gedood, meldt de Voedsel- en warenautoriteit. In januari werd het bedrijf ook al geruimd nadat vogelgriep was vastgesteld. In de buurt ligt een ander pluimveebedrijf, maar daar hoeven geen dieren te worden gedood... omdat daar vorige maand vogelgriep is ontdekt. Utrecht en Amsterdam zijn bezorgd over de toename van het aantal daklozen... Volgens de twee gemeenten staan alle seinen op rood. Ze roepen het kabinet daarom op om in te grijpen. Het is volgens de gemeente moeilijk te zeggen hoeveel daklozen er zijn bijgekomen. Maar maatschappelijk werkers zeggen dat ze nieuwe gezichten zien en dat er meer buitenslapers zijn dan vorig jaar. Ze noemen de wooncrisis als oorzaak. Bij overstromingen in Nigeria zijn sinds de zomer al zeker 500 mensen om het leven gekomen. Rode Rode kruismedewerkers spreken van de ergste overstromingen in het land in decennia. Ongeveer 90.000 huizen staan onder water en de toevoer van voedsel en brandstof ligt stil. In totaal zijn er in Nigeria 1,4 miljoen mensen getroffen door de overstromingen. Die zijn ontstaan door hevige regenval. Het weer. Vannacht op veel plaatsen droog, maar lokaal kans op mist. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag af en toe zon, maar ook wat regen bij ongeveer 17 graden. Zondag weinig verandering. Dit was het hermes Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. ZFM met nu de nacht. from the outside I know I don't need more I don't need more time I'll run before I blow Just... Okay. Yeah. In je bed. Nooit zo lang geen weg. Riscommesso, dietro a questa.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 als het moet zijn stokje op zij als het weg. Straighten up, take the thought and replace it, and don't you act, you face it. Cause jealousy and envy, and you still act friendly. You can find the end of your pretender. was the only little things that i gave you still ain't thankful you're still complaining used to be a firestorm but now it's raining harder than ever i'm thinking weather and we should be friends let it end is a better to forget forgive or remember your body's tender the vibe that i send her makes us surrender The famous a capture caught in a rapture no woman can match you so when i'm looking at you paint a perfect picture so you can remember me but you can find the end if you pretend to be we'll let you stand. Do when